11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Het Openbaar Ministerie eist tegen de militair Marco Kroon. een werkstraf van 120 uur of 60 dagen hechtenis. voor het bezit van drugs. Voor het in bezit hebben van stroomstootwapens. eist justitie nog eens 110 uur werkstraf. Het Openbaar Ministerie houdt er niet langer aan vast. dat Kroon ook drugs heeft gebruikt. Daarvoor is onvoldoende bewijs. De cocaïne, die op zes borstharen van de onderscheiden militair zijn gevonden... kunnen volgens het OM ook via zijn vriendin daar zijn gekomen. En ook uit de sporen van drugs op Kroons kleding en in zijn auto... kunnen geen conclusies worden getrokken. Het OM blijft er wel bij dat Kroon cocaïne in zijn bezit had. Cocaïne was mogelijk van zijn vriendin... Maar nog wel in zijn huis benaderd. Ik hoor van Jullie justitie. Niet. Ik hoor Minor Remmers die bij de uitspraak is geweest. Minor, hoor twee, jij ons drie, ook? 4, 1, 2, 3, 4, Nee, een, Ik heb het idee dat die ons niet hoort. Uh, later meer vanuit uh, de rechtszaak. Japan is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving in het Noordoosten had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing uitgegeven. Juist vandaag werd een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami van een maand geleden. De evacuatiezone rond de kerncentrale in Fukushima wordt uitgebreid. Op dit moment is een zone van 20 kilometer rond de centrale ontruimd. Hoe groot de nieuwe zone wordt, is nog niet bekend. Inwoners van zeker vijf plaatsen moeten hun huizen binnen een maand verlaten. Volgens een regeringswoordvoerder is er geen haast bij, maar er worden hoge stralingsniveaus gemeten. Dat zou op termijn gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Op het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn heeft waarnemend burgemeester Eenhoorn een register geopend. In de hal van het stadhuis staat een tafel met bloemen, kaarsen en een condoleanceboek, Waar mensen hun medeleven kunnen betuigen aan slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij van zaterdag. Daarbij vielen zeven doden. De 24-jarige Tristan van der Vlies schoot in het winkelcentrum de Ridderhof... in het wilde weg om zich heen en doodde daarna zichzelf. Gisteravond was er een herdenking bij het winkelcentrum. Ook vandaag leggen nog veel mensen bloemen neer. Om 1 uur vanmiddag is er op het stadhuis een besloten bijeenkomst... voor winkeliers van de Ridderhof. Nou, weer vandaag opnieuw vrij zonnig. Vanmiddag wordt het 15 tot 22 graden in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het regenen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Grijshoort... staat 4 kilometer file door een vrachtwagenbrand. Dat gaat nog wel even duren daar. De rechterrijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenissen. 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er is daar ook 1 rijstrook dicht. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen Knoopend Terbergseplein en Rotterdam Centrum. 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 ...na de, de gevoegd in de a ...hebben 10.000 Japanners hulp nodig. Alles wat we nog hebben zijn de kleren die we aan hebben zeggen deze mensen. Help Japan en kom 13 april naar het benefietconcert en de wedstrijd ajax Shimizu. Buim, buim en nog eens buim. Ik, ik weet niet of u het hoort, maar ik wil van alles voor elkaar heen. Ga naar WWF. Ja, we zijn in de lucht. Goedemorgen. Laten we even de echt gezwind door de fluit jagen, afblazen, kaart trekken... Abieter ref, mannenzwart. Nou, daarom moest ik denken bij de naam Mario van der Ende. We komen hem tegen in een Koolkunde sporthal. Voetbal, denkt u natuurlijk. Nee. Een sporthal, moet het misschien zaalvoetbal zijn. Want zeg nou zelf, Mario van der Ende was topscheidsrechter. Het gaat om korfbal. De nieuwe passie van Van der Ende en de best bezochte zaalsport in Nederland. Hoe ontwerp je een herkenbaar, functioneel en toch ook mooi treinstation? Waar je gewoon bovengronds niets van ziet. Architect David Giannotte moet het weten, want hij gaat dat doen in Hongkong. Zometeen praat ik met hem. En we gaan in Drenthe achter de ganzen aan met nota bene een boeddhistische ganzenhoeder. Maar is Nederland niet gewoon te vol en te druk om overlastgevende ganzen te beschermen of andere dieren? Vandaag en de komende maandagen krijgt u antwoord op die vraag in een serie reportages. En heeft u voyeuristische neigingen? Surf naar degids.fm Hier is iets anders. In spits vanochtend staat dat de SP het wil verbieden dat leden van schietverenigingen hun wapens mee naar huis nemen. Aan de telefoon Sharon Gesthuis is dus justitievoorzitter en eh, woordvoerder in de Tweede Kamer van de SP. Mevrouw Gesthuis, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor uw uitleg. De klok start. Schutter ja. in van aan de Rijn was lid van een schietvereniging. En die mogen hun wapens mee naar huis nemen gewoon. Dat wist ik niet. Wist u dat? Ja, dat wist. Inderdaad, uh, er is een heel aantal jaren geleden ook al eerder een incident geweest uh, met iemand die lid was van een schietvereniging. Uh, en Laat ik vooropstellen dat het probleem wat we in Nederland hebben zich natuurlijk niet beperkt tot alleen maar legale wapens. Maar uh, een incident als dit had wellicht voorkomen kunnen worden als uh, deze jongen niet uh, zijn wapens allemaal mee naar huis had mogen nemen. Maar dan moeten ze worden opgeslagen die wapens en dat kost geld? Absoluut, maar uh, in dit geval zou ik zeggen hier mag ook een prijskaartje aan hangen. De, is die wapenwet nog niet zo lang geleden verscherpt? Heeft toen de SP om een verbod om wapens mee naar huis te nemen gevraagd? Nee, hebben wij toen niet om uh, gevraagd. Ik zal ook heel eerlijk zeggen, uh, als we dit... Hadden geweten, als we dit allemaal van tevoren hadden geweten, dan hadden we er natuurlijk wel om gevraagd. En het pijnlijke van dit soort incidenten is dat iedereen op een afschuwelijke manier met zijn neus op de feiten wordt gedrukt. Ja, En dat zorgt ervoor dat niet alleen bij de politie en in de politiek, maar ook in de rest van de samenleving, bijvoorbeeld bij de schietverenigingen zelf, iedereen uh, weer heel alert wordt. We hebben daar natuurlijk met z'n allen als samenleving de verantwoordelijkheid voor om mensen die op deze manier uh, ja, flippen en, en afschuwelijke dingen doen... Uh, in de gaten te houden. Gaat nu de SP een debat aanvragen om die wedstrijks te wijzigen? Ik moet dat nog uh, even intern bespreken. Uh, maar ik ga deze week zeker wel een reactie van het kabinet vragen. En uh, we willen dat inderdaad dit uh, op korte termijn in de Kamer wel besproken wordt. En bent u zelf wel eens op beschietvereniging schietvereniging geweest? Heel vroeger ben ik wel eens met een vriendin mee geweest... die aan boogschieten deed. Uh, en dat is een mooie sport... Moeten die pijlen en bogen dan ook achter slot en gendel? No? Ja, dat was bij haar in ieder geval het geval. Zij nam, zij nam dat nooit mee naar huis, want dat was gewoon een hele grote boog. Uh, dus dat, dat neem je dan niet zomaar mee. Uh, maar ja, laten we constateren... Uh, we hebben niet voor niets in Nederland een uiterst restrictief wapenbeleid. In principe mag je geen wapens in bezit hebben. Dat is omdat we allemaal weten dat uh, hoe gezond iemand in eerste instantie ook kan lijken... en hoe, hoe wel overwogen en kalm... als mensen in paniek raken, dan kan er altijd naar wapens worden gegrepen. En dat is ook precies de reden waarom onlangs de wapenwet is aangepast. Nou, Zou een sport niet helemaal moeten worden afgeschaft? He? Kan je wel van sport spreken eigenlijk? Nee, vind ik niet. Ik denk uh, dat, er, uh, uh, dat er zeker op een hele normale manier plezier aan te beleven is. En ik denk dat er ook een heleboel mensen in Nederland zijn die dat op een hele gezonde manier doen. Zonder dat ze anderen in gevaar brengen. Uh, uh, maar ja, dat is nog steeds geen reden om te zeggen, je kunt die wapens ook thuis gebruiken. Sterker nog, die wapens mag je alleen maar gebruiken. In je schietvereniging. Dus ja, je hebt ze eigenlijk helemaal niet nodig thuis. U gaat proberen uw fractie te overtuigen. En zodra dat gebeurt, dus horen we meer van u. Zeker. Dank u wel, Sharon de Tweede Kamerlid Dag. van de SP. Het, wordt geen... het Openbaar Ministerie eist tegen de militair ja. Marco Koon. een werkstaf van 120 uur of 60 dagen hechtenis. voor het bezit van drugs. Voor het bezit hebben van stroomstootwapens. eist de Justitie nog eens 110 uur werkstaf. Marno Remmers is in de rechtbank van Arnhem. Marno, goedemorgen. Waarom deze goedemorgen. eis? Ja, de officier van justitie uh, zegt toch rekening te houden. Met de bekendheid van Kroon. Het feit dat hij een bekende figuur is en drager van de Wilmsorde. Daarom valt die straf toch iets later, lager uit dan ze normaal zou doen. Uh, desalniettemin, als de rechter hierin meegaat. betekent dit wel dat hij zijn baan verliest. Want er geldt in de, bij Defensie een zero torensbeleid beleid. Ten aanzien van militairen liggen de eisen gewoon zwaarder dan gewone burgers. Uh, er mag dus absoluut op geen enkele manier in bezit zijn van drugs. En dat acht uh, de officier van justitie wel degelijk bewezen. Het zou dan gaan om het, de komende. ...en vooral die zijn vriendin in huis heeft. Maar die zat op hetzelfde adres als kroon, dus daar gaat hij dan fout. Ja, en dan die stroomstootwapens, dat wordt hem ook zwaar aangerekend. En waarom? Wel, uh, juist iemand als Kroon moet toch weten dat het uh, uh, apparaten zijn waar je iemand toch stevig mee kunt verwonden. Hij heeft ze in het verkeer gebracht, heeft ze ook doorverkocht via zijn broer. En dat uh, wordt uh, Kroon ernstig aangerekend eigenlijk. De Willemsorde kan hij wel behouden, want als je de Willemsorde verliest... dan moet je een zware strafbaar feit hebben gepleegd... waarbij je minstens een jaar gevangenisstraf gaat oplopen. Het cocaïne gebruik, waar het ook steeds om is gegaan, dat laat uh, de officier justitie varen... Uh, weliswaar zijn de cocaïnesporen aangetroffen op de borstharen. Maar al die bewijsmiddelen kunnen ook voor een ander scenario worden uitgelegd. Namelijk dat al die, die broek, die jas, zijn auto en ook die borstharen... besmet zijn geraakt door de vriendin die cocaïne heeft gebruikt. Dus dat, dat gebruiken, dat laten ze varen. Maar het bezit van cocaïne kan wel degelijk leiden... tot het verlies van de baan bij Defensie. nog Remmers van het NNW Journaal vanuit Arnhem. Hartelijk dank. Ah, daar, daar, daar, daar, daar. .fm. Is er in Nederland wel ruimte voor wilde natuur? Aan de ene kant willen we graag de dieren in ons land beschermen... maar aan de andere kant worstelen we enorm met de hoeveelheid ruimte die we hen kunnen geven. Bottie Jellema, jij gaat met die kwestie van onze pad de komende weken. Waar ben je begonnen? Ja, ik ben begonnen bij Driesin uh, Hof. Uh, hij, ik heb hem opgezocht. Hij werkt uh, ja, eigenlijk in dat dagelijkse spanningsveld tussen mens en natuur. Hij is uh, ganzenfluisteraar. Uh, heb je hij die heeft, ook al? Ja, die heb je ook al. Ja. Hij heeft uh, een vogelopvang in de Drentse Erika. Bij hem komen vogels uit heel Nederland die voor overlast zorgen. Nou, hij is boeddhist. En hij gelooft dus echt dat we vreedzaam kunnen samenleven met, uh, met, uh, met de dieren en met de natuur. Maar in de dagelijkse praktijk ziet hij toch vaak dat het zo ver nu nog niet is. Het is een plek van 4,5 hectare groot. We kunnen zelfs uitbreiden naar 10 hectare. Het is een, een, ja, een omgeving vol met vijvers en, en uh, vlaggen. Veel boeddhistische vlaggen. <laughs> en veel ganzen, hanen, uh, kakkoenen, uh, pauwen. Allerlei dieren die eigenlijk... Um, in Nederland worden gezien als te veel. En soms zelfs worden gezien, helaas, als ongedierte. En hoeveel dieren heb je hier? Uh, ik denk dat, nou, ik denk, ik weet dat hier om de bij de 750, 800 dieren lopen. Oh. Deze jonge man, jonge vrouw, waar we jonge ons, man, eh, jonge man die ons hier eh, voortdurend staat te ja. storen, die, die blijft achter je aanlopen. Ja. Wie is dit? Het is een, een schat van een gans. Je hoort ook als ik begin te praten en ik praat iets harder. dan gaat hij ook helemaal meereageren. Hij is helaas door mensen grootgebracht. En iets wat mensen heel vaak doen is, en ik, ik zie het nu ook... als ik weer op marktplaats marktplaatsen kijk, dan staat er weer... wie wil er graag een ganzenkuiken grootbrengen? Mensen hebben een film gezien... zien dat iemand ganzenkuikens het grootbrengen is. Dus mensen die, die hier op het centrum komen... en die zien hem achter mij aanlopen... die denken, oh, geweldig, zo'n gans, dat wil ik misschien ook wel. Ik zeg altijd tegen mensen niet doen. Deze gans loopt niet achter mij aan omdat ik het zo leuk vind. Ik bewerkstellig dit niet. Ik probeer juist een beetje afstand van hem te nemen. Alleen hij is zo op mensen gefocust... dat als ik hem nu helemaal links laat liggen of nu staat hij rechts, rechts laat liggen, dan zou hij dus uh, kunnen sterven van liefdesverdriet. Ik heb het een tijdje geprobeerd dat ik hem negeerde en dat hij gewoon echt helemaal langs de sloot ging zitten, zichzelf haast niet meer ging verzorgen, omdat ik niet tegen hem sprak, ik liet hem maar gaan. Dus, uh, maar het is een schat van het dier en nu is er gelukkig een Canadese vrouw, vrouw in hem geïnteresseerd. Ochtends kom ik hier op het centrum en dan zie ik hem samen met het gansje zitten, dus ik hoop dat hij langzamerhand toch voor haar gaat kiezen. Dus we doen ons best. Waar komen deze dieren vandaan? Deze dieren komen uit heel Nederland. Dat wil zeggen, uh, overal in Nederland zie je op industrieterreinen... in parken, plantsoenen, groepen kippen, hanen, ganzen, eenden... pauwen, kalkoenen, uh, die daar ooit zijn losgelaten door iemand... of die daar ooit bij, bij het verlaten van een, van een kinderboerderij... of wat dan ook zijn gekomen, of over een hek zijn gevlogen. Uh, en uh, ja, die dieren komen daar. Een populatie kan zich dan uitbreiden... En... Ja, wij leven met z'n allen in dit hele kleine landje, dit lage uh, land. En we hebben al heel snel last van dieren, of andere mensen, andere groeperingen, andere rassen in onze omgeving. Ja. En wat, wat voor overlast veroorzaken met name ganzen dan in dit geval. Ja. Wat, wat voor overlast <laughs> krijg je daarvan? Er is een top, er is een top drie voor ganzen. Yeah. <laughs> er wordt gezegd poepen, agressief gedrag en lawaai. Ja. Nou, luister. Poep is 95% gras. Maar zo gauw iets de naam poep heeft. is het al per definitie vies. Ja. Aggressief gedrag van ganzen. komt voort uit het feit dat ganzen niet worden begrepen. Dat wil zeggen, een gans is niet agressief. een gans is onzeker. Dit is wat mensen als overlast ervaren. Ja. Ook met het geluidsoverlast. Nou, we zijn laatst afgelopen jaar in Tilburg geweest. Er waren dan eh, in het begin. toen we daar kwamen. 200 ganzen langs een kanaal. Nou, als je soms met de open raam slaapt. en er liggen 200 ganzen. zonder hieraan. kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Ja. Maar het punt is en het punt blijft. Dat wij zo gewend zijn aan alle geluiden van auto's, van trams, van bussen, van, van metro's, van de, de pizzacourier die tien keer per nacht bij je langsrijdt. Daar zijn we allemaal aan gewend. Maar als er dan dieren zijn die op gepaste en ongepaste tijden roepen... dan voelen wij als menszijnde dat wij daar iets tegen kunnen doen. Want ja, die pizzakourier die kunnen de pizzeria niet zomaar sluiten. Maar dieren kunnen niet terugpraten. Dus dieren worden heel makkelijk gezien als een, een soort van uitlaatklep. Of we kunnen ons verzetten tegen die dieren. Daar kunnen we wel iets tegen doen. Zo. Oh, hier ruikt het heel anders. Ja, <laughs> Je rijdt het klinisch, hè? Ja, wat, nu, we lopen nu een hokje op je terrein euh, ja. binnen. Dat is, is zo'n Portacabin, ongeveer. Ja, ja. Ja. En daar heb je een paar hokken ingericht. Ja. Met uh, staal stalen, binnen zitten hanen. Dat is ja, de en een de eend is, uh, is een beetje blind aan het worden. Dus die hebben we eventjes op pad gezet. En de hanen zijn gedumpt, die zijn hier over het hek gegooid. Dus uh, die waren er heel slecht om toe, dus die hebben we eventjes binnen gezet. Wat, wat mankeert hen? Uh, zijn, zijn, ja, je ziet hoe snel ze eten. Ze zijn een paar dagen geleden hier over de hek gegooid. en We uh, zijn ze nu uh, een beetje bovenop aan het helpen. Ze hadden wormen, ze zaten onder de luis... Dus uh, ja, ze moeten eventjes binnenbij komen en uh, een beetje in quarantaine zitten... voordat ze echt naar buiten mogen in de groep. Want anders, stel dat ze iets hebben wat de hele groep aan kan steken... dan uh, ja, dat zou niet fijn zijn. Dit is de ziekenboeg waar ja. we nu uh, terecht zijn getomen. quarantaine ziekenboeg. Maar hoor ik je nu eigenlijk ook zeggen van... we kunnen in Nederland gewoon niet zo goed met wild omgaan? Ik denk dat dat niet alleen in Nederland zo is... Ik denk dat dat dus ten grondslag ligt aan de manier. Ja, ons landje is zo klein. Ja, dat we zitten is. er veel dichterop. Ja, dat is. Maar waar, als je kijkt, we zijn overal bezig. Ik noem wel eens het voorbeeld van mensen die in dure Phoenixwijken gaan wonen. Aan het water, waar al jarenlang een groep dieren leeft in het wild. En vervolgens komen we daar wonen. En zeggen we van, ja, er loopt hier een hele groep ganzen of er zit hier een hele groep zwanen. Ik woon hier voor mijn rust, hoor. Ik heb een tuintje aan het water, nu heb ik al die dieren in mijn tuin. Waar ga je nu wonen? Je gaat toch zelf in zo'n gebied van die dieren wonen? Waarom moeten wij mensen altijd meer, meer, meer, meer? Alles moet groter. Hebben we een huis, dan moet het nog weer groter dan dat het al was. Vervolgens krijg je dit soort van conflicten tussen mens en dier. En een dier die niet kan praten, die niet kan communiceren zoals... Ja, natuurlijk kunnen dieren met elkaar communiceren, maar een dier kan niet aan ons vragen van, Goh, je hebt je huis gebouwd op de plek waar ik al jaren mijn nest heb. Of je hebt mijn kinderen vermoord. Zou je dat in het volg niet meer willen doen? Dat kunnen dieren niet doen. Dus dieren moeten vaak wijken voor wij mensen. Ik hou zeker hoop. En ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen... dat als je ziet, toen we in Nederland begonnen met, met ganzen te beschermen... en andere dieren, zoals hanen, en noem het maar op... dat mensen zeiden nou in het begin, je bent knettergek. <laughs> en als ik zie wat er nu toch langzaam hand... middels compassie, middels devotie, altruïstische houding gebeurd is... Er is al een hele mind-changing tot gang gebracht. Op gang gebracht. Dus ik denk, langzamerhand komen we daar waar we moeten zijn. Maar mensen willen alles heel snel, alles gehaast. Ik hou hoop. Zeker. Anders zou ik dit nooit kunnen doen. De slaggever Botten Jelleman gaat vanaf vandaag Nederland in... met de vraag, is er wel ruimte voor wilde natuur in ons land? Weet je al wat je volgende week gaat doen, Botie? Ja, ik ga kijken bij een motocrossbaan, bij een circuit... Hebben heeft dat ze, met de natuur te maken? Ja, die racen het liefst off-road. En dat is toch ja, in de natuur. Of ze zitten met geluidsnormen. En dat is een enorm spanningsveld wat daar op dit moment heerst. Dus eh, daar ga ik eens even kijken hoe ze dat oplossen. Tot volgende week maandag. De gids .fm. In de laatste tien jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad... grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoog Katarijnen waarvan het winkelcentrum nu in gebruik is genomen. Op verschillende niveaus zijn er promenades die toegang geven tot de open ingangen van de winkels. Behalve de 104 nieuwe winkels zijn er tal van restaurants en cafés gevestigd. En hier en daar geven oude palmbomen een exotisch tintje aan een caféterras. Het veelbesproken plan Hoogkaterijnen zal zich tot 1980 blijven uitbreiden. En dan zal er zo'n 700 miljoen gulden in het hele project geïnvesteerd zijn. Ja, het Polygoonjournaal uit 1973, de opening van het winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht dus. Het toenmalige symbool voor welvaart en vooruitgang. Grote bouwprojecten zoals een station met een winkelcentrum en restaurants nemen makkelijk tien jaar in beslag. OMA, het beroemde architectenbureau van Rem Koolhaas... verwierf kort geleden een mega-opdracht in Hongkong. Het ontwerpen van twee nieuwe stations... die als prototype moeten gaan dienen daar. Hier zit David Gianotte, hij is general manager van OMA, OMA-Azië. Nu even in Nederland. Meneer Gianotte, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, OMA staat voor Office for Metropolitan Architecture. Correct. Which is very yeah. worldwide. <laughs> very worldwide. Yeah. Met welk ontwerp hebben jullie die opdracht in de wacht gesleept? Um, ja, we hebben meegedaan aan een competitie daar, wat niet echt meteen een ontwerp uh, met zich meebracht, maar meer een visie over hoe te kijken naar het metronetwerk van Hongkong en hoe dat zich zou kunnen verbeelden naar de toekomst toe. En die visie hebben we gepresenteerd aan het bestuur van de metronetwerk. En die hebben uiteindelijk voor ons gekozen. Ondanks dat we heel kort pas in de stad waren. Normaal gesproken moet je inderdaad met een ontwerp komen. En in dit geval was een visie voldoende. Ja, een visie heeft wel schetsmatige ideeën in zich. Maar omdat dit ook een visie tot de toekomst is. Het is niet alleen een ontwerp, een architectonisch ontwerp. Maar het is ook iets zeggen hoe de identiteit van het metronetwerk zou moeten verplaatsen in de tijd. En, en dat was dus een veel complexer geheel dan alleen een architectuurontwerp. En hoe zal het reizen eruit zien de komende 10, 20 jaar? Uh, ja, dat is heel moeilijk te voorspellen natuurlijk. Maar een van de dingen die we uh, zeker weten... die visie hè, toch? <laughs> ja, nee, maar een van de dingen die, uh, uh, die zeker een rol zal spelen in Hongkong... is de uitbreiding van de stad. Uh, er zijn een heleboel nieuwe towns die ontstaan rond uh, het centrum. En de, die mensen gaan allemaal commuten naar het centrum toe. Wat is een met enorme... de metro naar het centrum toe? Of met ja. het openbaar vervoer, hoe dan ook? Precies, en dat neemt een, is een hele toename van de stroom uh, van mensen in dat netwerk. En dat netwerk zelf is grotendeels onder de grond. En dat kan zich natuurlijk niet zomaar uitbreiden. Uh, dus je moet heel goed gaan nadenken over hoe die mensen te verdelen over de tijd. Maar ook welke nieuwe technieken uh, in te brengen... om het veel efficiënter te maken en sneller te maken. En hoe je dat uh, uh, in een ontwerp van een fysieke ontwerp... Omgeving die eigenlijk al bestaat gaat doen is natuurlijk heel spannend en, en ook het, uh, de crux van het hele verhaal. Ik snap het, maar wat maakt jullie toekomstvisie nou zo speciaal dat jullie dit allemaal is gegund? <laughs> nee, dat is een goede vraag. Nou, Ik denk dat een van de dingen die uh, wij combineren is het kijken naar het, uh, hoe het systeem nu werkt. Dat heel goed onderzoeken en begrijpen wat, uh, wat de MTR wil. MTR, uh, met... dat is die. die... Ja, ja dat, is, uh, dat is de corporatie waarvoor we het doen. En vanuit daar proberen ons te verplaatsen... in de toekomst dingen te testen... Uh, te nieuwe technieken toe te voegen... en daar met een ontwerp komen. En ik denk dat ja, dat gewoon... snap ik. Maar wat voor soort technieken bijvoorbeeld... wat denkt u aan? Nou, een van de dingen die wij uh, hebben geopperd... is dat uh, een reis van A naar B is... niet alleen maar je krant lezen, maar is tegenwoordig... mensen zitten altijd op aan het mobiel... zitten, uh, zeg maar, interactief... al te werken uh, tijdens die rit. En zou je dat bijvoorbeeld kunnen gebruiken... om mensen te verdelen over het netwerk? En zou je bijvoorbeeld informatie... op iPads en uh, iPhones en al dat soort uh, apparaten kunnen geven waardoor mensen routes gaan kiezen net zoals in de auto waar het niet zo druk is of uh, nou ja, dat soort technieken zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken dus om internet te onder de, de grond helemaal internet onder de grond want er is daar helemaal ondergrond ja metro zegt het de de, het grootste gedeelte is ondergrond want de ja. stad is natuurlijk heel erg dens en ja. uh, dus het Ligt grootste bevolkt? gedeelte ondergrond heel dicht bijvoorbeeld ja, ja. Um, kunt u al iets zeggen over het ontwerp van die stations het zijn er twee Um, we, we doen Mongkok Station, wat op het meest. Uh, dat is een plek waar het heel erg dichtbevolkt is. Het dichtstbevolkte plek ter wereld. En wat we daar proberen te doen is een soort uitplaatsing van functies die in dat station zijn gekomen. En die proberen we meer naar de randen te nuwen, zodat er meer ruimte komt in het station zelf voor mensen. En voor nieuwe technieken en nieuwe ideeën. Uh, dus zeg maar, de informele handel die al in het station is, die brengen we naar buiten en maken het veel meer vorm. in. Die brengt u naar buiten, want ja. het is. Ook dat station is ondergronds. He. Ook dat station is ondergronds, dus we moeten ruimte creëren om die maar nieuwe te de grond. Uh, onder de grond en we proberen ook uh, door te breken naar bovengrond. Dus we proberen meer interactie tussen ondergrond en bovengrond te maken. Dus de ingang wat nu eigenlijk een soort deur is... om dat meer complexe te maken waar dingen kunnen plaatsvinden... en waar functies kunnen zijn. Uh, zodat mensen eerder al in die route een kaartje kunnen kopen... of uh, nog snel even een cola kunnen kopen... en dan in plaats van als we al helemaal onder de grond zijn. Ze dus proberen dingen uh, veel meer te structureren uh, over de hele uh, route. Maar nou kost dat internet kost niet veel uh, ruimte. Nee, internet kost... Een paar kost, auto's en je bent klaar. Uh, dat is absoluut waar. <laughs> maar ondergronds, uh, uh, internet is toch nog wel een uitdaging in de nieuwe techniek. Ook, ja, maar wat moet het er allemaal bij komen dan? Bijkomen dan? Nou, meer meer, meer perronruimte? Uh, nou, er moet natuurlijk meer perronruimte meer zijn. Er moeten uh, meer ingangen zijn. Er moeten uh, meer functies zijn. Meer, meer kaartautomaten, meer kolenautomaten. Maar de, dat, dat is natuurlijk het, het simpele van dat verhaal. Er moet ook een hele nieuwe identiteit zijn. Dus... Nu is het in de jaren zeventig gebouwd. Het is natuurlijk gedateerd. Dus er moeten nieuwe materialen worden toegepast. Er zijn nieuwe regels over vuur en rook bijvoorbeeld. Dat moet je allemaal nu in het ontwerp gaan incorporeren. En er komt er nog een prachtig mooi stationsgebouw? Er komt ook een prachtig mooi stationsgebouw uiteraard. Want ze zijn natuurlijk uiteindelijk architecten. De, dat zal bovengrond zich zeker manifesteren. Absoluut. Dus dan dan maakt Hongkong eindelijk kennis met een stationsgebouw zoals het hoort. Dat zijn uw woorden. Er zijn denk ik best mooie stationsgebouw... maar wij willen uiteraard uh, architectonisch uh, onze stempel zeker drukken. Ja. En houdt u er rekening mee dat in de toekomst meer mensen thuis gaan werken? Uh, ja, daar houden we rekening mee. Uh, maar een van de dingen die je uh, ziet in, in uh, steden als Hongkong... is dat dat nog veel verder weg is. Uh, die steden zijn nog in, veel meer in ontwikkeling zelf. En het zakencentrum is nog heel erg in ontwikkeling. Het is heel erg servicegericht. Dus mensen uh, uh, werken nog echt vanuit kantoor en kantoortuinen. Veel meer dan hier in Nederland. In Nederland zijn we daar veel verder mee. Uh, dus dat zal over de toekomst zeker gaan gebeuren... maar dat is nog wel een redelijk verre toekomst voor Hongkong. Nou, ik weet niet of u net op weg naar de studio heeft gekeken... In welke omgeving wij hier zitten, maar dus is één grote kantoortuin. Ik heb het gezien, ja. ja dat, vindt, dat valt ook wel wat aan de verhapstukken, denk ik. Nou, we zijn graag bereid ernaar te kijken. Nee, u bent van de afdeling Azië. U woont en u werkt zelf ook in Hongkong. Ja. En reist u zelf met het openbaar vervoer? Ja, ik reis met het openbaar vervoer. In een stad als Hongkong is het hebben van een auto eigenlijk onzin. De afstanden zijn heel kort. En het vervoerssysteem is heel goed ingericht. Dus ik reis inderdaad van huis naar kantoor en weer terug de de tijd, of komen om de zoveel seconden langs? Die of? komen om de twee minuten. Is er een trein op ieder station? Het is een van de meest efficiënte netwerken van de wereld. En zijn ze niet hartstikke vol? Uh, tijdens de spits zijn ze redelijk vol. Uh, moeten de, de mensen ook naar binnen geduwd worden zoals je dat in Japan ziet? Uh, alleen aan de Kowloon-side. Dus aan de Chinese kant uh, gebeurt dat af en toe. Uh, op eiland zelf is dat niet. En ik woon op eiland. Dus voor mij is het, is dat, uh, maak ik dat niet mee. En ja, ja. dat wonen op dat eiland, bevalt ja. dat? Uh, ja, dat bevalt. Goed, het is af en toe even wennen ten opzichte van Nederland. Het is een stad die 24 uur doorgaat. Uh, cultuur is, is heel anders, dus je moet wel wennen als je daar naartoe gaat. Uh, maar inmiddels hebben we het erg naar onze zin. Ja. Is China nou, met al die bouwactiviteiten, het mekka voor een architect? Uh, er is heel veel te doen voor een architect. Uh, er is heel veel ontwikkeling. En op dit moment is de markt in Nederland, denk ik, wat moeilijker. Um, maar het mecca is, het, is, het, is misschien ook wel een heel sterke uh, uitdrukking. Want er moet ook nog heel veel uh, geleerd worden. Dus uh, de, de ontwikkeling van die steden is, is, gaat heel snel. Uh, maar soms niet zo heel professioneel. Uh, en daarvoor moet je dus ook continu anticiperen. En, en dat er wordt is, dan wat uh, aangerommeld? rommel? In sommige gevallen is dat zo en dat wil je uiteraard voorkomen. Dus je wil graag die ontwikkeling veel meer structureren. En je wil het kwalitatief ook heel goed maken. En hoe gaat het dan met de aannemers staan? Zijn die een beetje in de hand houden of moet u er echt dagelijks bovenop staan? Ja, daar moet je dagelijks bovenop staan. Maar dat is ook, uh, dat is ook onderdeel van ons vak natuurlijk. Uh, en dat, is ook, dat maakt het eindresultaat ook uh, heel kwalitatief goed. Maar dat is zeker het geval. De kwaliteit van de aannemerij is veel minder dan hier... Uh, maar ze zijn wel heel leergierig. Dus je kan er wel heel veel dingen nog maken die je hier in Nederland eigenlijk niet meer kan maken. Omdat alles hier geprofessionaliseerd is, alles geprefabriceerd wordt. Daar is nog heel veel craftsmanship. Uh, uh, en, en daardoor kan je nog wel dingen maken die je hier niet meer kan maken. Houdt u rekening met de materialen die u gebruikt in uw ontwerp? Die mogelijk over 50 jaar als dat station niks meer voorstelt. Uh, zijn te hergebruiken? Uiteraard. Uh, we kijken nu heel erg naar een levenscyclus uh, van materialen van al vanaf de productie, hoeveel energie je het gebruikt, maar en dan uh, hoe je het kan onderhouden tijdens de, uh, wanneer het toegepast is in het station, bijvoorbeeld, en dan ook uh, in hergebruik uh, later. Dat en is zijn de Chinezen daar ontvankelijk voor? Steeds meer. Uh, je, je ziet nu dat de agenda uh, daar eigenlijk veel sneller zich ontwikkelt op sustainability. En, en dat is voor ons eigenlijk duurzaamheid. En da daar houden ze dus echt rekening mee. En Steeds meer. En ik denk dat, dat de opdracht... het nog maar heel even duurt... voordat ze er verder mee zijn dan wij hier. Nou wordt er zoveel gebouwd. We hadden laatst een onderwerp in de gids.fm... over spooksteden in China. Mm -hmm. Mensen hebben geïnvesteerd in huizen... die ze zelf niet gaan bewonen en die staan leeg. Ja, dat klopt. Wordt het straks niet een, een enorme bel die wordt opgeblazen... Uh, dat is moeilijk te zien, maar je ziet in de, in de grote steden nog steeds dat er veel en veel te weinig uh, faciliteiten zijn voor de mensen die er wonen. Dus die ontwikkeling is denk ik niet een, een, een zeepel, maar er zijn inderdaad industriesteden die ontstaan uh, rond uh, bepaalde hypes of uh, op dat moment belangrijke fabrieken uh, die in een later stadium uh, min of meer veranderen in spooksteden. Uh, maar ik denk dat dat uh, maar een heel klein onderdeel is van de bouwwereld in China. Het meeste is absoluut uh, voor de mensen die het ook echt nodig hebben. Ja. Nou is uw architectenbureau, uh, bekend door Rem Koolhaas... ook ja. bekend geworden in China, met name door dat gebouw voor de Chinese staatstelevisie. Prachtig ja. futuristisch gebouw mm -hmm. dat niet in gaat storten... als er een aardbeving komt uh, van achter op de schaal verrichten. Ja. Zeker weten? Zeker weten. Maar er stond wel een, een, een toren in de brand. Ja. De, in brand. Ja, sorry. Ja, dat is natuurlijk heel uh, spijtig, maar daar konden wij op dat moment niks aan doen. Iemand die daar vuurwerk afsteekt, uh, zo dichtbij een gebouw wat nog in aanbouw is, uh, dan kan daar iets misgaan. Dat was natuurlijk heel vervelend, ook voor ons. Is dat geen nachtmerrie voor een architect? Dat is zeker een nachtmerrie. ja. Want moet die weer herbouwd worden, of hoe gaat het? Ja, we zijn nu bezig met de herbouw van die toren. En dat is, uh, uh, wordt ook het oorspronkelijke ontwerp wordt weer hersteld. En, uh, en dat is in ieder geval heel goed om te zien. En we zijn daar ook nauw bij betrokken, en dat is ook uh, fijn. Ja. En bouwen jullie alleen maar van dit soort megaprojecten... of doen jullie ook nog wel eens een klein simpel villaatje... Dat doen we ook, maar we doen zelfs nog kleiner dan villages. Yeah. Uh, ons kleinste project in Hongkong is 152 vierkante meter. En dat is een art gallery. En ons grootste gebouw, is, of dat is meer een urban plan, is 41 vierkante kilometer. En alles wat daartussen zit... Wat is uh, dat dan, een vredesnaam, 41 vierkante uh, ja, kilometer? Ja, dat is uh, een, echt een uitbreiding van een stad in China... waar ze gewoon een heel groot deel van de stad uh, opnieuw uh, herstructureren... maar ook uitbreiden. En daar hebben we een, worden we gevraagd om daar een visie voor te maken. En daar zijn we ook mee bezig. Dus van heel klein tot heel groot. En alles wat er tussen zit. Werk zat voor u daar. Werk zat, absoluut. Voor oma Hongkong, oma Azië. Hartelijk dank, David Gianotte. Graag gedaan. Dan zijn er nog een aantal onderwerpen die aan de orde komen... Uh, zometeen in het tweede half uur. Waarom worden autoreclames steeds internationaler? En een nieuwe klus voor voormalig voetbalscheidsrechter Mario van der Ende. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dorold Megens. Radio 1 het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf tegen de militair Marco Kroon. Volgens het OM is bewezen dat hij drugs- en stroomstootwapens in zijn bezit had. Als de rechter de eis van justitie overneemt, hangt Kroon ontslag boven het hoofd. Defensie heeft ten aanzien van drugs namelijk een zero-tolerance-beleid. Het OM verdenkt Kroon niet langer van het gebruik van cocaïne. Daarvoor is niet genoeg bewijs. De tsunami-waarschuwing die werd uitgegeven na een nieuwe aardbeving in Japan is ingetrokken. Het noordoosten van het land werd vanochtend getroffen door een beving van 7,1 op de schaal van Richter. Enkele uren gold een tsunami-waarschuwing, maar nu dus niet meer. De opstandelingen in Libië gaan kijken naar het voorstel van de Afrikaanse Unie om een einde te maken aan de burgeroorlog. Wel blijven ze bij hun eis dat Gaddafi vertrekt. Volgens het plan moet er direct een staakt het vuren komen. En ook moet de NAVO de luchtaanvallen opschorten. Gaddafi zou het voorstel van de Afrikaanse Unie hebben geaccepteerd. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knopend Waterberg en Knopend Grijshoort staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht.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 De .fm. met Felix Meurders. Tot 12 uur nog niet alleen Nederland bezuinigt op Defensie... ook andere Westerse landen zijn aan het schrappen. Wat betekent dit voor de positie van de NAVO? En onthoudt u over welk merk een willekeurige autoreclame gaat... reclamedeskundige Charles Borremans vriest ons geheugen op. Straks eerst Defensie. Bij Defensie verdwijnen bijna 12.000 arbeidsplaatsen. Veel legeronderdelen gaan op de schop of verdwijnen zelfs helemaal... En er gaat materieel in de uitverkoop. Alle Nederlandse tanks staan nu in de etalage... samen met het aantal, aantal F-16's, helikopters en mijnenvegers. En als de rook bij Defensie straks is opgetrokken... heeft Nederland op internationaal toneel dan nog iets in de melk te brokkelen. Daarover praat ik met Bram Bokshorn. Hij is directeur van de Atlantische Commissie. Zeg maar dé pleitbezorger van de NAVO in Nederland, meneer ja. Bokshorn. Vrijdag presenteerde minister Hiller die plannen. Waren er nog verrassingen voor u bij? Um, nou, er was natuurlijk al een hoop uitgelekt... en er uh, was al een enorme geruchte machine op gang gekomen in de afgelopen week. Ja, je hebt veel um, uitgelekt op Radio 1. Ja, hij ja, ja, is onder andere. Um, maar het totaalpakket aan bezuinigingen, dat was toch wel even schrikken, eerlijk gezegd. Je schrok er echt van? Ja, zeker. Als je dat zo op papier voor je ziet... Uh, vooral het aantal personeelsreductie uh, dat gaat plaatsvinden. Maar u wist toch welk bedrag er bezuinigd moet worden? Ja, dat wel. Maar de, hoe je dat moet invullen... Ja, ik ben geen minister, dus ik uh, ben blij dat niet in zijn voeten staan, eerlijk gezegd. Maar uh, het, is, het is fors. De Nederlandse krijgsmacht wordt een, uh, een stuk kleiner. U zou gewoon de JSF hebben geschat. Uh, nou, dat is zo grappig dat u dat noemt, want dat is een andere discussie. Dat is een vervangingsinvestering. En dat is toch iets anders. Uh, dat wordt uitgesmeerd over een aantal uh, jaren... Uh, tenzij je natuurlijk voor kiest om de F-16 helemaal niet uh, te vervangen. Uh, dan kun je dat bedrag wel besparen. Maar, maar hoe zou u hebben bezuinigd dan? Nou, dat is moeilijk te zeggen hoe ik dat zou... want daar ben ik geen specialist op dat gebied. Ik, uh, in ieder geval denk ik, als ik nou even ook uh, terugdenk... aan de ervaringen in Afghanistan... waar Nederland een uh, forse bijdrage aan heeft geleverd. En over het algemeen... Uh, zeer goed heeft gedaan, ook door andere bondgenoten zo is uh, bekeken... dan uh, valt mij op in, uh, in het pakket aan bezuiniging dat nu is voorgelegd... Uh, dat de Nederlandse krijgsmacht in deze plannen uh, technologisch hoogwaardig blijft. Uh, ja. Het materieel blijft, uh, blijft zeker uh, state of the art, zoals het heet. Maar het wordt een personeelsarm leger. Terwijl eigenlijk blijkt uit, uh, uit Afghanistan en uh, andere conflicten die zijn geweest... dat het minstens zo belangrijk is om ook militairen op de grond te hebben. Maar daar blijven we toch nog wat over? Ja, maar veel minder. Hè. Dat, uh, de, zoals dat heet, de, de capaciteit om, uh, om, uh, om gedurende langere tijd uh, een actie uit te voeren... wordt zeer kort en uh, ja, maak je dus afhankelijk van anderen uh, om een om conflict te kunnen bestrijden. En dat is wel een, een verschil met, uh, met de voorgaande situatie. Terwijl we het wel willen, sterker nog, het kabinet wil dat nog steeds. Minister van Defensie heeft dat nog steeds geroepen ook. Dat zie je aan het uh, einde van de, van de brief uh, die hij heeft gestuurd. Hè, dat, waarin hij uh, stelt dat terecht dat Nederland een, uh, een uh, belang hecht aan een uh, goede presentie in het buitenland. Nederland heeft een open economie, heeft veel economische belangen in deze wereld. En daar behoort ook een adequaat defensiesysteem bij. Uh, maar ja, je moet ook constateren dat uh, kennelijk de grens bereikt is van wat mogelijk is. De brief heet niet voor niets ook Nederland naar de kredietcrisis, of de Nederlandse defensie naar de kredietcrisis. Uh, dus ja, het, het geld is alles bepalend in deze. Maar er staat ook in de grondwet dat we de, Nederlandse, de internationale rechtsorde... moeten handhaven en bevorderen. Ja. Kunnen we dat nog? Nou, dat is een goede vraag of dat nog uh, geloofwaardig is... in het licht van deze bezuinigingen. Wat denkt u? Um, ja, die, het is een beetje een semantische kwestie in zekere zin. Want je kunt natuurlijk ook uh, beargumenteren dat uh, met, een, uh, met een sterk buitenlands beleid je dat altijd kunt nastreven. He. En dat je dat in allerlei internationale instellingen... dat natuurlijk altijd kunt bepleiten. Maar u bent naar de kant van Defensie. Maar, nou ja, ik ben niet... Eens door... In ieder geval, je kunt het niet meer zo handen en voeten geven... zoals dat misschien voorheen het geval was. Dat is zeker het geval. We leveren in. Dat vind ik wel. En die ja. tekst kunnen we niet of nauwelijks meer nalezen? Ja, nou, grondwets verander je niet zo snel. Maar uh, het, het, het is interessant om af te wachten hoe dat uh, in de Kamerdebat ook gaat lopen. Of dit uh, artikel ook een uh, centrale rol gaat spelen en uh, hoe dat wordt uitgeformuleerd. Heeft u al verontrustend mailtjes, telefoontjes gehad uh, van uw internationale contacten? Nou, niet zozeer verontrustend. Uh, wel een paar uh, berichten uit uh, van Amerikaanse vrienden. Uh, die Nederland volgen. Deels omdat ze zelf uh, uit Nederland afkomstig zijn... deels omdat ze Nederland volgen. En uh, ja, ze merken ook dat het wel past in een uh, Europese trend, in ieder geval. En niet alleen Nederland moet, uh, moet zwaar in de bak wat betreft bezuinigingen... maar ook de Fransen, de Britten en de Duitsers... Uh, reduceren behoorlijk op hun uh, defensiebegroting. En u zegt behoorlijk. Is dat net zo behoorlijk als wat wij doen? Of nou, dat, zijn de, wij behoorlijker aan het bezuinigen? Wat de, Br wat de, Br wat de Britten en de Fransen aan het doen zijn, dat gaat ook heel erg ver... Uh, de Britten en de Fransen zijn zelfs zo ver gegaan... dat ze nu een apart verdrag hebben gesloten. De Defensiepact. pakt om bijvoorbeeld uh, het uh, samendelen van vliegdekschepen... voor elkaar te brengen. Of dat allemaal gaat lukken is nog vers 2. Maar in ieder geval is daar wel de intentie om dat te gaan doen. En dat toont al aan dat, het, uh, ja, dat het, de nood tamelijk hoog is. Ook bij die landen. Er zijn er cijfers over hoe hard er wordt bezuinigd in de diverse landen? Jazeker. Die, uh, nou juist, ja, uiteraard produceren die landen zelf die cijfers. Uh, als je dat uitdrukt in, uh, dat, dat is standaard in termen van uh, het bruto nationaal product, defensieuitgaven, uh, dan zie je dat die uh, voor Engeland ook behoorlijk teruglopen. En uh, dat, dat was in 2010 2,7, en dat nadert nu uh, de 2,2 zo uit mijn hoofd. Ja. Voor, voor de Fransen blijven nog ook boven die 2. 2% is overigens een NAVO-norm, waar Nederland nu wel ver onder komt. We gaan richting 1,4, 1,3, als ik het goed heb. Dus dat geeft wel aan dat de nood vrij hoog is. Maar mag dat dan wel, als u zegt dat het een NAVO-norm is? Ja, dat, dat mag, want het is geen juridisch bindende afspraak. Het is een politieke afspraak. Het is natuurlijk wel zo, als zoveel landen daar zo tamelijk nonchalant mee omgaan... Uh, dat voor de landen die daar zelfs nog wel enige. Uh, daar nog wel serieus mee omgaan. Uh, dat het uh, moeilijk wordt om dat voortdurend vol te houden. Ook, en die landen hebben natuurlijk ook te maken met hun publieke opinie. Mm -hmm. Dus dat wordt lastig. Ik neem aan dat u regelmatig. Uh, op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel komt. Uh, ja, regelmatig. Ja. Ja. Gaat u nou uh, de komende tijd. met gebogen hoofd daar rondlopen? In het geheel niet, want die komen altijd in het percentrum. Um, dus daar hoef je niet met gebogen hoofd te lopen, want daar praat je toch mee. Maar met, stel dat u diplomaat was, of militair. Ja. Wat zou u dan doen? Nou ja, dan kun je nog altijd zeggen dat Nederland een, een zeer hoogwaardige krijgsmacht overhoudt. Dat ook zou je naar gewoon zeggen. je zeggen. Dat, nou, dat is niet eens bluf. dat is ook gewoon zo. Ja, als je kijkt naar wat er, wat er is. Het is alleen zo, dat het wordt wel een tandje lager. Ja, dus de, de operaties zoals die in het verleden zijn gevoerd door Nederland, zelfstandig, zo'n jaar of vier in Oeruzgan. Ja, dat behoort tot het verleden. En we hadden een goede reputatie. Zeker. Dat blijft niet zo dus? Nou, die reputatie die staat er valt natuurlijk met uh, de kwaliteit van de inzet. En daar, uh, volgens mij, wordt daar niet uh, op afgedongen door de minister. Um, maar, nogmaals, het zit er meer in de, in de personeelsarme uh, strijdkrachten... die er nu uitkomen, dan in iets anders. Hebben wij straks nog wat te vertellen op navo niveau um, dat denk ik wel. Dat ook dat is weer van meerdere factoren afhankelijk. Eh, hoe goed de diplomaten zijn. En over het algemeen hebben wij een uitstekend diplomatenkorps. Eh, dus daar ben ik niet zo bang voor. Het betekent wel, maar het is wel zo... Er is een verband tussen invloed en middelen. En als je minder middelen hebt, heb je minder invloed. Dat is niet altijd een één op een situatie. Eh, maar dat mag u van mij aannemen. Er is wel een zekere relatie. We krijgen iets minder te vertellen dus. Ik vermoed van wel. Minister Hiller zei in een videoboodschap aan het defensiepersoneel: aangegaane verplichtingen voeren we uit, maar daar zal het wel even bij blijven. Heeft u enig idee wat dat gaat betekenen in de praktijk? Nee, niet zo gauw eerlijk gezegd. Kijk, hij zit natuurlijk wel met een probleem, want je kunt wel uh, willen snijden in het personeelsbestand, uh, maar misschien dat hij daar, daarover heeft. Die, je hebt natuurlijk langlopende verplichtingen. Ja, er is wel eens, um, ik weet niet wie dat heeft gezegd... maar ik geloof als je alles zou afschaffen bij de Nederlandse krijgsmacht... dus al het materieel... dan zit je geloof ik altijd nog voor langere tijd vast... aan pensioenen en, en, uh, en dat soort zaken. En dat, is, dat, dat loopt tot uh, meer dan een miljard op. Dus defensiebegroting tot nul terugbrengen binnen vier jaar... dat is ook gewoon technisch onmogelijk. En u had het straks over de samenwerking tussen Engeland en Frankrijk... noodgedwongen ja. door bezuinigingen. Zouden wij niet veel meer moeten doen met België? Nou, dat gebeurt al. Uh, Luxemburg. Luxemburg? zal wat lastig zijn. Dat kijk je <laughs> toch wel altijd... wat gelijk, Je hebt wel landen nodig die uh, min of meer uh, op elkaar zijn ingespeeld. Uh, min of meer gelijke omvang van strijdkrachten hebben. Hoewel het niet altijd noodzakelijk is. Maar Nederland wat? doet al het een en ander met Duitsland. Jawel. Om een tuurlijk, oefeningen, met... en dat soort dingen. Nee, Niet alleen oefeningen, maar er wordt ook echt samengewerkt. Met het... Maar wij, wij, wij schrappen van alles. Is dat in onderling overleg gebeurd? Nou, dat, is, dat, is een, dat is wel een teerpunt. Uh, je zou mogen verwachten dat er tenminste op één uh, centraal internationaal punt uh, wordt gecoördineerd. Uh, bijvoorbeeld door de NAVO. Um, en dat gebeurt dus niet. Je ziet dat landen individueel bezuinigen. De Fransen en de Britten uh, hebben het onderling min of meer afgestemd. Ook niet tot in detail, maar op, wel op een paar hoofdlijnen. Ja. Vooral ook wat betreft het nucleaire arsenaal. Uh, maar voor de andere landen geldt inderdaad nationale prioriteiten. En daar spelen bij die landen ook nageens, niet voor Nederland, de defensieindustrie een rol. Nou wordt er sinds de val van de muur eigenlijk aan één stuk bezuinigd op defensie. Dat houdt natuurlijk een keer op, meneer Bokshoorn. Dat houdt een keer op. Uh, ik, vorige week heb ik een, een stagiair bij mij op kantoor gevraagd... om eens een, een grafiek te maken en de lijn door te trekken... die is ingezet uh, na het einde van de Koude Oorlog. Dat laten die stagiaires doen? Uh, nou, die kunnen dat heel goed. Okay. Uh, en dat is ook goede, daar zijn ze ook stagiair voor, hè, om die vaardigheden uh, te ontwikkelen. Um, en daar blijkt als je die lijn doortrekt, en daar zitten vele uh, mits en maar aan... maar als je die lijn doortrekt, dan zou het zo rond 2025 de defensiebegroting op nul eindigen. Uh, want het is vanaf uh, 89, of eigenlijk begin jaren 90, is het een dalende lijn. En die gaat uh, gewoon helemaal recht, uh, schuin recht naar beneden toe. Mm, maar dat helpt u niet hopen? Uh, nee, niet ik denk niet dat het zover gaat nee. komen, eerlijk gezegd. Daar heb ik wel vertrouwen in. Bram en directeur van de Atlantische Commissie. Een pleitbezorger van de NAVO in Nederland. Hartelijk dank. Graag gedaan. Vara, Radio 1. De Nederlandse korfbalcompetitie wordt zaterdag beslist met de finale in Ahoy. En de vier hoogst teams spelen nu play-offs voor een plek in die finale. Anita van der Hulst, was bij een van die play-off-wedstrijden. Was het een beetje spannend? Heel spannend was het. Uh, ik was bij uh, Koogs aan Dijk PKC. 26-22 geëindigd. En je kan eigenlijk zeggen... de thuisklub heeft met gemak gewonnen. Stond eigenlijk steeds voor. Maar door de sfeer in die sporthal... het was echt een soort van heksenketel. Er waren 800 mensen. Echt een enorm kabaal. Ja. Uh, kaarten binnen vijf minuten uitverkocht. Was het, ja, voelde je echt de spanning... door die zaal denderen. En... Wat ik niet wist bijvoorbeeld, is dat korfbal met afstand de beste bezochte zaalsport is in Nederland. Beter bijvoorbeeld dan volleybal. Nou wordt er over korfbal vaak een beetje lachen gedaan. Ik heb me er zelf ook een keer schuldig aan gemaakt. Wat was wel jouw indruk. Vond je het aan, een aantrekkelijke sport om, om naar te kijken? Nou, ik heb natuurlijk diezelfde voordelen, want die, die, die heersen gewoon. Maar ik moet zeggen, het is vrij spectaculair om te zien. Het is heel erg snel. Er wordt heel veel uh, bewogen. Het gaat heel snel uh, heen en weer. Je moet een heel goede conditie hebben. Je moet heel atletisch zijn. Ze hebben bij de Korfbalbond er ook veel aan gedaan... om die sport aantrekkelijker te maken. Er is bijvoorbeeld een klok die meeloopt... zodat je binnen 25 seconden... een schot op de korf moet doen. Anders gaat de aanval naar de andere partij. Dat, dat geeft een enorme snelheid aan die wedstrijd. Ja. En je ziet ook dat op veel vlakken... die sport Probeert probeer te professionaliseren. Bijvoorbeeld eh, oud-voetbal scheidsrechter Mario van der Ende. Die coacht de scheidsrechters. Ik ben daar geweest en ik heb de wedstrijd gezien... door de ogen van Mario van der Ende. Ja, dat is gewoon een, een kool van, van de arena hè, waar je in speelt. En, uh, ja, dit is natuurlijk ook, uh, het publiek is zo verschrikkelijk fanatiek en lekker dichtbij op het veld, dat het natuurlijk altijd een bepaalde spanning geeft, wat niet alleen bij die spelers, maar natuurlijk ook bij die scheidsretters uh, ja, een bepaalde scherpte oproept. Want het publiek zit ook heel dicht op wat de scheidsrechter ja, uh, doet. Ja, heel, heel dichtbij. En, uh, dit is een sport waar het heel veel aan toe gaat, maar hier kunnen heel veel sporten qua respect een voorbeeld aan nemen. Dat die uh, emotie heel hoog oploopt. Een speler op de grond, uh, er wordt, geduwd, er wordt beetje... kijk Nu zal ik tegen de scheidsrechter zeggen. In mijn optiek, kijk de stand is nu 16-10. dus Dat betekent dat we nog 20 minuten kunnen spelen. Ja, PKC raakt geïrriteerd. Dus mijn tip aan de scheidsrechter zal nu zijn in deze situatie. Van, uh, leg het spel even iets langer dood. Dat de emoties uh, weer een beetje af kunnen koelen. Dat jij als scheidsrechter laat zien dat je de situatie helemaal onder controle hebt. En uh, haal die emotie, probeer die emotie even te kanaliseren, naar een laag niveau te brengen. En dat schrijf ik dan even op, weet je wel, en dan uh, bespreek ik dan de afloop even met hem. Ik heb uh, nu drie kwart van de wedstrijd uh, erop zitten. En uh, ja, als je dan kijkt naar mijn, mijn functie als, uh, ja, laten we even als coach noemen van de scheidsrechter. Kijk, ik heb uh, tot nu toe vier dingetjes opgeschreven, weet je wat, dan, uh, ja, dat betekent dat hij eigenlijk de wedstrijd... Uh, in mijn optiek volledig in de hand heeft. Er zijn geen discutabele beslissingen, er zijn geen strafworpen, doelpunten die vraagtekens oproepen. Dus ja, als hij nu het laatste kwartier het veilig naar huis kan brengen, dan heeft hij samen met zijn assistenten een prima prestatie geleverd. Maar ja, dat is altijd het, het probleem met een met scheidsrechter. Het, het kan ook binnen twee seconden deze, door een disputabele beslissing. Nu toevallig weer een hele goede voordeelregel. Ja, kan het toch ineens omslaan. De wedstrijd is afgelopen. Sporthal begint wat leeg te stromen. En op het veld de jeugd. Jij bent Fenton KZ van Koog de Zaan? Ja. Wat is er zo leuk aan korfbal? Nou, het leuke is dat je met jongens en meisjes speelt. En dat je in het teamspoert dat... doet. En vond je dat de scheidsrechters goed gefloten hebben? Nou ja, sommige momenten was het een beetje ja, niet goed. En sommige momenten wel. Marco van der Lucht, uh, Arnold Alexander. Uh, ik zat hier vanavond met uh, Mario van der Ende. Ja. Scheidsrechter, coach. Van ja. Hoe vonden jullie het gaan vanavond, het scheidsrechter? Uh, het was een, uh, um, een pittig duel uh, aan twee kanten. Het ging uh, er soms hard aan toe, maar het was wel echt een wedstrijd, zal ik zou zo zeggen. Echt een kruisfinale. En uh, Arnold Alexander, gebeurt het nou ook wel bij korfbal dat je als scheidsrechter uh, belaagd wordt door spelers, dat je uitgescholden wordt? Of is het een nettere sport dan voetbal? Nee, het komt wel steeds meer voor dat je ook uh, verbaal, uh, vooral de banken, daar heb ik dan heel veel last van wel. Banken steeds harder worden, steeds meer zeggen tegen de scheidsrechter, tegen de, schijzer, tegen de assistent Gebeurt steeds meer, maar algemeen is het wel fair. En Marco van der Lucht, uh, in het veld, uh, door spelers belaagd worden? Nee, het komt eigenlijk niet voor. Misschien op uh, um, sommige momenten even een stukje emotie. Uh, maar... De emoties lopen hier hoog op, Hoog op, maar ik, ik, het is wel, uh, als je het vergelijkt met voetbal, um, is het um, een, een moment van emotie en daarna is het ook over. Het is niet uh, wat je vaak in een voetbalveld ziet, dat er nog uh, drie, vier, vijf andere spelers bijkomen die ook nog doorgaan. Nee, het is een speler um, die zeg maar betreft heeft emotie en eigenlijk redelijk snel daarna, dan praten we over een paar seconden, is het weer weg. En het is niet dat het doorgaat en dat er dingen worden gezegd die niet kunnen. Een cool, kan de sporthal, hè? Ja, dat is wat hier heel bekend. Het is een mooie kleine korvenhal. Al het vol hier en uh, ja, dat, dat doen wij het ook eigenlijk voor. Ik ja, krijgen we ook gewoon uh, kippenvel van als wij hier binnenkomen lopen. En, uh, uur, uur van tevoren kom je hier binnen, volle zaal. Nou, drie kwartier van tevoren sta je even op de middenstip, kijk even om je heen. De ambiance is gewoon geweldig. Ja. Mario van der Ende, korfbal heeft een beetje uh, suf imago. Hoe komt dat? Ja, dat heb ik geen idee. Kijk, uh, mijn moeder korfbalde ook en als kind uh, met haar meeging, toen had je nog drie vakken waarin het middenvak eigenlijk niks deed. Weet je wel. Dan kon mijn moeder nog even uh, tegen mij zeggen van... Uh, hey Mario, let op, uh, let op je kleine zusje. En dan zei ik, let u nou op je spel, want dat uh, is misschien beter. Maar daardoor kwam er niet zoveel snelheid in de wedstrijd. Maar uh, je hebt vanavond ook zelf kunnen kijken uh, en je hebt het zelf kunnen zien... dat, uh, dat hier gewoon uh, een groot aantal topsporters aanwezig zijn. Dat zijn allemaal afgetrainde en super elastische mensen. Je ziet, uh, je ziet acties... Die uh, in het uh, Cirque du Soleil of uh, het Chinees staatscircus niet zouden meer staan. Uh, fysiek zitten die mensen allemaal in top. Ja, er worden fantastische doelpunten gemaakt. Er wordt enorme strijd geleverd. Ja, en ik denk dat uh, weer uitverkocht uh, de sport alweer. Dat straks iedereen ook de mensen van PKC die verloren hebben... toch gewoon met een, een gevoel naar huis gaan... dat ze weer een topwedstrijd gezien hebben. En ja, dat is bij mij was het Elke week was het raak. Oud-voetbalscheidsrechter Mario van der Ende... die korfbalscheidsrechters coacht. En morgen wordt een noodzakelijke derde play-off gespeeld. En dan wordt er dadelijk weer in uh, Ahoy zaterdag... de korfbalfinale gaan spelen. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. De Nederlandse automarkt herstelt zich op het moment razendsnel. Dit jaar zou voor autoverkopers zelfs het beste jaar kunnen worden... sinds 2010. Ook de reclamebesteding voor personenauto's... is het afgelopen jaar flink gestegen. Onze vaste reclameman Charles Bormans is aanwezig... Na de 4-0 gisteren bij Utrecht heeft hij. <lacht> goede zin. Ja, het klopt dat ik veel meer autoreclames dan normaal gesproken voorbij zie komen, Charles. Als ik naar de televisie kijk, dan word ik er gek van. Ja, buiten het feit dat het uh, lente is, hè, dan is het altijd de periode uh, om auto's te kopen. Maar uh, de reclamebestedingen voor auto's zijn ook weer aan het stijgen. Sinds 2010 uh, bruto bestedingen met 15% gestegen. En er wordt alweer bijna 300 miljoen euro aan media besteed uh, ten behoeve van de auto in Nederland. De ja. auto-reclame in 2010, ja. En wat is de belangrijkste trend? als het gaat om de autoreclame. Als je naar autoreclame gaat kijken, dan zie je dat het vooral. Uh, de belangrijkste trend is vooral internationalisering. Dus de modellen worden steeds internationaler. Uh, je ziet steeds minder modellen die specifiek voor een bepaalde markt zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor de Amerikaanse markt. Daar is ook de Ford Focus en de Ford Fiesta een belangrijke auto. En je ziet dat ook in reclamecampagnes die steeds internationaler worden. Uh, en dat betekent ook steeds minder. Uh, specifiek voor de Nederlandse markt gemaakte Nederlandse commercials. Zoals we dat vroeger hadden met de Fiat Panda. He, met de Fiat Panda maak je, lach je iedereen uit. Of met Mazda, begin ja. jaren 90 Hele mooie campagnes van Paul Meijer en Karel Bijen. Uh, uh, of de commercial van Citroën met Jeroen van Koningsbrugge... in de rol van Dennis van der Vent. Van der Vent, moet hij heten. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft ze even tijd. Tuurlijk. Ik zou iets heel de moois... De Citroën C3 is natuurlijk synoniem voor ruimte, comfort, design, innovatie. Ja. Echt iets voor jullie. We gaan. Ja. Sorry. We moeten echt weg. Laat er nou net de C3-differens staan. Met airco, radio-cd-speler, zes airbags, ABS, poortcomputer, centrale deurvergrendeling... Als jullie toch gaan langs de deuren gaan. Ik heb even wat foldertjes voor jullie. De Citroën C3 Difference. Nu al vanaf 14.995 euro. Ja, dat was dus een commercial met Dennis van der Ven. Ja. Moet ik even goed zeggen. Uh, in een prachtig Holland, Hollandstraatje. Nou, dat soort commercials uh, zien we waarschijnlijk uh, steeds minder. Hè, want je ziet dat de grote merken Peugeot, uh, Citroën, BMW... die kiezen voor internationale campagnes. Overigens, een mooie uitzondering op die regel... is nog het merk Chrysler. Uh, daar zit zelfs bijna een nationalistische Amerikaanse boodschap in. Laten we even luisteren. Wat does this city know about luxury? Huh? What is a town that's been to hell in back know about the finer things in life? Well, I'll tell you. More than most. You see, it's the hottest fires that make the hardest steel. This is the Motor City. This is what we doen. Ja, dit is, vind ik zelf een schitterende commercial. Die is uitgezonden rondom uh, Super Bowl uh, vooral dat soort zinnetjes als A Town That. That's been to hell and back, and we're from America. En dan met M&M, die daar ook een rol in speelt. Imported from Detroit. Het kan bijna niet Amerikaanser. Het uh, is ook begrijpelijk, hè, want Chrysler is eigenlijk geen wereldmerk meer. Nee. Het is overgenomen door Fiat. En uh, de Chrysler-modellen zullen in Europa verkocht worden als landschap. Maar in Amerika is het weer een echt Amerikaans merk. En dat willen ze ook heel natuurlijk benadrukken. Maar je geeft nu net twee voorbeelden waarin die internationalisering... waar je over spreekt, dat is een nieuwe trend in die autoreclame. Niet voorkomt. Nee, maar ga je daarentegen bijvoorbeeld naar de website van Ford. www.ford.com Dan zie je heel nadrukkelijk hoe dat internationale zich op, de, op dit moment manifesteert. He, want het is de Amerikaanse website. Je denkt dan dat je grote uh, Amerikaanse pick-up trucks te zien krijgt. Maar nee, je ziet op de landingspagina zie je een Ford Focus en je ziet een Ford Fiesta. En er wordt gewezen op de zuinigheid van die auto's, miles per gallon... Echt ongekend, dat is niet eerder vertoond. Dus echt internationaal. Welke thema's zie je veel terugkomen in auto-reclame? Nou, natuurlijk alles. Je ziet humor. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de commercials van de Renault Clio. Afgunst, min of meer. Dat zien we in de commercials van de Skoda op dit moment. Natuurlijk ook altijd de helikoptershots. Hè. Die uh, auto's die heerlijk over de wegen rijden. Dat soort beelden kom je natuurlijk altijd tegen. En wat heeft jouw voorkeur, de prachtige landschappen of die humor? Nou, toch wel de humor. Ik vond altijd fantastisch het werk wat er voor Volkswagen is gemaakt al decennia lang, een soort subtiele humor hè, met een zekere vanzelfsprekendheid. Het zinnetje was ook altijd Volkswagen wie anders? Nu is het das-auto, maar het was heel erg vanzelfsprekend met een enorme knipper. Erg goed. Voor welk type auto wordt op dit moment het meeste reclame gemaakt? Het gaat met name op dit moment om de kleine auto's. Dat zal je niet verbazen. Zuinige auto's. Hybride auto's. Dat is op dit moment de trend. En morgen begint de autorij. Deze week eigenlijk ga je nog. Uh, als iemand een kaartje voor me heeft, dan <laughs> uh, ga ik heel graag er naartoe. Wij zijn morgen van de Partij in Amsterdam bedankt. Charles Boremans Graag tot volgende week. Tot volgende week. Weet je Overigens niet. op de website de gids.fm uh, kunt u vandaag op uw eigen favoriete mm. autoreclame stemmen. En daar wordt er ons dan een top 5 van samengesteld. Lunch zometeen met Jurgen van den Berg. Uh, wij gaan uh, een reportage laten horen, die is vrijdag al gemaakt... op een uh, bijeenkomst in Amsterdam. Daar werd bedrijven verteld wat ze nou kunnen met YouTube. Hoe ze dat YouTube <laughs> kunnen inzetten om, laten we zeggen, geld te verdienen. Meen je dat wel? Ja, en de stelling straks in Stam.nl die heeft te maken met het drama in Alphen uh, aan de Rijn. De stelling is de wapenwet is streng genoeg. De wapenwet is streng genoeg. En wie komt die stelling verdedigen dan? Dat is later? iemand van de schuttersvereniging. Dankjewel. Surf naar de gids.fm. Zometeen dus op deze zijn. De manier om te scoren is vaak recht Dit is ons standpunt. Belangrijke en gewone mensen. Dan merk ik toch dat als er dan wordt over verder gepraat... dat er dan heel veel bochten bij komt kijken. Over de zin en onzin van het leven. Hebben die mensen wel emotie? Je kan het zo goed proberen te verbergen, maar iedereen huilt. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Dan leg ik dat rustig uit en vervolgens zeggen de mensen... goh, dat had ook wel. Uiteindelijk komen die verhalen wel los... Vanmiddag van 2 tot half 4 in dit is de dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bankmannetje, luister. Ik heb het gevoel dat jullie de dingen mooier voorstellen dan ze zijn. Neem die hoge rente op jullie klimspaardeposito. Klinkt leuk, maar je krijgt dat pas in jaar 5. Jord, wij maken de dingen niet mooier dan ze zijn. In het eerste jaar krijg je 2,5% rente en dat klimt dan tot 5%.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 voor de mensen die geen genoegen nemen met de compensatie voor hun woekerpolis... doorprocederen kan lucratief zijn. De eerste rechtszaken zijn gewonnen. In radar de kansen, de kosten en de barrières van de verzekeraar. Vanavond half negen bij de Tros op Nederland 1. Dit is Radio 1.